Buscruise of vliegvakantie. Ho, ho, ho, Drie over zes, goedemorgen. Bom, dag, Kim. Goedemorgen. Dag, Schema. Goedemorgen. Ja, er is met mij al iemand vierkant aan het uitlagen. Bert Huigen. Want ook in Temsen. Goedemorgen morgen, peuterke, peuterke. Wat is een nieuwe bom gisteren in Temse. Niks. Geen vlok. Allee, jij nu niks, hè? Mijn mama heeft mij ook vier keer gebeld. Het gaat straks nee. gaat straks nee. Dus nee, ik zie niks.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 Anderhalf uur twee uur buiten gelopen. Zo, wanneer komt die sneeuw? Sorry jongen, het is niks. Maar lag er niet nog een beetje van de dag ervoor? Want dat was ah, bij ons wel. Zo. helemaal hard en bevroren. Ben je niks ah, nee. Mee? Nee. Bij jullie? Ik heb wel sneeuw gehad, maar een goede 1 tot 2 centimeter. Niet zo heel erg veel, maar genoeg om mij kwaad te krijgen. Dus. <laughs> heel veel mensen die gisteren ook heel kwaad waren, lang in de file hebben gestaan en hebben afgezien. Maar kijk, er is een nieuwe dag, de heer Donderdag. En je luistert naar de ochtendshow die jou echt courage geeft. Welkom allemaal, Madonna. Ja, Goedemorgen, ja, wel een beetje zomer je kunt dat wel gebruiken hoor. Dat De denk je toch en Bia Luna Declarat Gleaman I look at you, you look at me It seems we both that what we see I need you more and more each day I do is dream and pray Declaration of love Read my lips, all they can tell Is that we fit together well I never felt like this before But this is love Please give me more, declaration of love, declaration of love. Ko, die heeft toch geen haar? Het moet toch nee. koud zijn in dit soort dingen. Ja, maar hij deed toch altijd zo'n sjaaltje erover? Een bandana. Is een bandana? Dat een soort bandana toch? Oh, van alles deed hij aan. Een nee, dat is, een bandana is zo een. een ja, een strook. Hè. Hij haalt het toch zo over heel zijn. Hoe heet dat dan? Een sjaaltje. Hi joh, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heet dat? Ik zou het niet weten. Ik dacht ook een bandana, maar dat is inderdaad een strookje. maar. Uh, oh, iedereen in... is nu thuisgebleven, uiteraard. Dat heb je dan? Ja, bah, bon. dat, dat zullen we nog zien, maar uh, ja, we hebben nog geen files te melden. Maar wel technische problemen bij de lijn. Daarom rijden er in Antwerpen geen trams op de lijnen 1, 2, 3, 6 en 15. Het gaat niet zo heel goed met de lijn tegenwoordig. Nee, eerst dan nee, hey, hey, hey. Niet. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint. Vandaag, 18 januari, de dag na de sneeuwbom. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het nog heel glad kan zijn op de weg. Hou er rekening mee. Lijf wel lekker veel zon vandaag op die sneeuw, toch mooi. En ons Margot gaat daarom met de slee op pad. Ja, van de helft. En een beetje oh. jaloers. Beetje wel, hè? Ja ik, ja, ik hou toch wel van sneeuw. Ik, ik heb niks gezien. alleen behalve op de weg wel, maar thuis dus niks. Maar Andy Vermassen uit Lebeke. goedemorgen, Andy. Goedemorgen allemaal. Ik zie intussen zoveel prachtige beelden van, van sneeuwtapijten, landschappen. Beschrijf eens, die Lebbeke daar? Uh, hier in Lebbeke valt het goed mee. Hier is uh, de meeste sneeuw op de weg uh, mooi weggeruimd. Maar de foto's die ik doorgestuurd heb, die heb ik gisteravond genomen in Atwihem. Daar hadden een sneeuwtapijt, 6, 7 centimeter, dik toch al. Ja, jongens, ja, ik zag ook dat die uh, Weerman Bram, die heeft even de vingertest gedaan Die had ook zo'n centimeter of 7, 8. Maar nu ga je vooral met de fiets. Hoe makkelijk of moeilijk gaat dat? Ja, dat valt wel mee. Dus gelukkig. zoals ik net zei, hier zijn de banen vrij proper opgeruimd. Dus. Gelukkig, hè, gelukkig. Maar ja. hou we zo, hè, man. Want uh, ja, rond half zeven dan hoor je hier een verhaal van een medewerker van ons die het bijna niet gehaald heeft vandaag. Om maar te zeggen, oei. let op van ja, inderdaad, oei, is perfect samengevat.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 Me olvido de quién soy y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches malditas sin tu hora doy, es algo real, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, son, sonon. No, no, no, no. Ik wil je, je, je, que je, je, ya je, je... Als je niet Inigo Quintero blijft onwaarschijnlijk marcheren dat ding. Bon, het is 16 over 6, toch dikke 10 centimeter in münster, münster nog altijd. Ja, het blijft nog een beetje liggen, dus sneeuw. sneeuw. Minsterbulzen. Dat kon je, je moeilijk zeggen. <laughs> het wordt zo meteen nog beter. Van. We gaan naar Bolzano in Italië. En daar hebben ze het beste idee sinds jaren. Ik ben heel blij. Ik hoop dat het wereldwijd dat we op melkwegstelsels daarin meegaan. Goed plan van de Italianen. Hoor je straks. Dit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 Check de app van de NMS om je reis te plannen. Die werkt al sinds gisteravond niet meer. En Oostende, geen fluitsneeuw, boehoe, Kurt de Grote. Maak je geen zorgen. Als je er wil zien, check de app van Radio 2. Daar is het vol, man. En dan, goedemorgen. binnenkort. Dat is wel, uh, ja, je bent voor of tegen, maar ik denk dat de meesten wel voor zijn. Binnenkort mogen brandweer een ziekenwagen zo route naar een noodgeval of een ongeval filmen. Het is niet voor een programma, het is gewoon echt schema. Ja, er is een wetsvoorstel klaargemaakt daarvoor. En ja, dat komt eigenlijk gewoon omdat het personeel heel veel last heeft van agressie onderweg. In ja. 2022 waren er elke week zo'n tien gevallen van agressie tegen brandweermensen of ambulanciers. Ja. En op Oudjaarsnacht in Antwerpen bijvoorbeeld werd nog een mugauto tijdens een interventie bekogeld. Met vuilzakken, met bommetjes. Ze kwamen toen ook tien minuten later aan dan voorzien. Ja, dat is natuurlijk dramatisch, want het gaat hier over mensenlevens... En ze hopen nu dat als ze dashcams voorzien op hun auto's dat alles gefilmd kan worden, dat als er dan iets gaat gebeuren dat de politie dan ook die beelden kan krijgen en dat de daders ook gepakt en her, eh, gestraft kunnen worden. Maar het ambulance- en brandweerpersoneel hoopt eigenlijk ook gewoon dat die camera's als waarschuwing zullen dienen, dat ze zullen afgeschrikt worden om iets te doen, omdat het natuurlijk ja wie doet dat ook? Dat is gewoon ook. Tot maar hoeveel mayonaise zit er dan in je kop als je dan ziekenwagens en brandweerwagens begin aan te vallen? Als je zo mensen aanvalt. Dan ben je heel ver weg. Dan ben je echt weg van Patje. Ja, niet goed. Maar, Ja, het beste idee, lieve mensen. komt vanmorgen van Bolzano in Italië. Oh, ik vind het zo goed, hè. Maar ik ben zoveel al in hondendrollen getrapt. Ik trek dat aan. Ik denk het me. ook wel, want nu zo vaak, dat gebeurt wel eens, maar ja, jij het alsof dat... je het... Ah. Ja, ja, ja, ja. ja, ik heb al veel te veel gehad. Aan de kust heb ik dat gehad toen ik naar school ging. En dan moet je op de bus, en dan ruft dat. Ik heb ooit een paar schoenen weggegooid, omdat ze bij mij <laughs> om een hof waren komen kakken. En dat, ja, ik dacht, van ja, ik gooi ze weg. Was, ze het, nooit... was het zeker een hondendrol of was het een mensendrol? Het ruikt anders, vind ik. Dus het was sowieso een hondendrol. Sorry. Maar goed, in Italië, daar zijn de hondendrol. Hondenrol op straat en die kleine beu ook. Ze hebben een bijzondere oplossing voor het probleem. Schema vertel. Ze gaan het DNA van elke hond in de stad Bozano verzamelen in een soort register. Als ze dan een hondendrol op straat vinden, dan gaan ze die rol dus echt testen op DNA. En net zoals bij mensen is DNA van honden ook uniek. Dus dan weten ze meteen welke rol van welke hond is. En de baasjes van die hond krijgen dan een boete in de bus en die boete kan oplopen tot 500 euro. Maar je bent dus verplicht om het DNA van je hond wel te gaan registreren. Ja, elke hond moet sowieso geregistreerd worden en ze gaan daar nu dus het DNA aan toevoegen. Hoe is dat bij ons eigenlijk? Je hebt een hond is die geregistreerd qua dat DNA? Dat is niet verplicht maar als je een beetje van je dier houdt dan laat je die chippen, waarom? Als die een keer uh, verloren loopt of zo, dan, uh, en ze brengen die binnen bij de dierenarts dan kunnen ze jou sneller vinden. En is dat dan ook is het DNA van die hond dan ook bekend bij de dat, overheid? Dat, nee, dat denk ik niet maar ik vind het eigenlijk wel een goed idee ja, he. het wel vergaan, maar eigenlijk ik vind zie je zoveel liggen op straat en ik haat het ook, dus voor mij zouden dus ze het perfect mogen invoeren. Jaren geleden hebben ze in Gent, hadden ze een goed idee, daar uh, er was een actie en planten ze vlaggetjes op die honden drollen, om ze goed aan te duiden. Oh. <lacht> Dat ik, wel, ik, ik weet wel, heel af en toe, ik heb het vorige week nog gehad, ik doe het dus altijd superflink en heel af en toe ben ik dus vergeten die zakjes mee te nemen. En dan zie je hem zo gaan zitten en dan denk je oh nee, shit, hè, echt shit dan. Ja, ja. En uh, ja, dan begin ik zo met een tak, die drol naar zo de riool te duwen of in de bladeren, omdat ik ja. ben ze daar geen last van hebben, maar ja, wat moet ik dan doen? Ja, of naar mijn tuin dus. Waarschijnlijk zal het dat geweest zijn. Ja, ik was het, Peter. Iemand die geen zakjes bij had. Maar goed, ja. Goedemorgen, jouw ja, kakverhalen deel ze gerust even in de app van Radio 2. Goed plan of niet? Hey, we go. We kind of Goed plan of niet? Built a home and watched it burn You cried but then remembered I In Italië gaan ze dus het DNA van honden gaan checken. om te zien van wie de hondendrol is die op straat achterlaat. Goed plan. We waren even over bezig dan, net, over het chippen van honden. Jouw ja. hond is gechipt, Kim. Blijkbaar is het ook wettelijk verplicht. Ja, het is verplicht om je hond te laten chippen. en ook dat hij een paspoort heeft, uh, dacht ik. Uh, dus ja, kijk, je moet het laten doen. Maar weten we weten nog altijd niet of daar nu DNA in zit. Dat denk ik niet. Ik heb het net gelezen en uh, dat stond er niet bij. Nogthans, goed plan, hoor. Het is intussen half zeven. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Jema. Goedemorgen. Het kan vanmorgen gevaarlijk glad zijn op de weg, want de sneeuw die gisteren is gevallen is nu aangevroren. Er is wel veel gestrooid, maar vaak niet in kleinere straten en op fietspaden, dus let toch wel goed op. In Limburg blijven door de sneeuw verschillende scholen dicht vandaag. En in het voetbal staat KV Oostende uit 1-B verrassend in de halve finale van de Beker van België. Oostende versloeg op eigen veld de eerste klasser RBDM met 2-0. Goeie bal, zeg. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. In Balen blijven verschillende scholen in de Boudewijnlaan vandaag dicht na een anonieme dreiging met een aanslag via de sociale media-app TikTok. Gisterenavond dook een verdachte video op en het gemeentebestuur van Balen besliste in overleg met de directies van de school Curieuze Neuzen en Klimboom om vandaag geen les te geven. Burgemeester van Balen, Johan Leijsen, vertelde ons net dat er vanmorgen vroeg verdachten zijn opgepakt voor die dreiging met een aanslag. Ik kan u zeggen dat uh, een uurtje geleden de politie een aantal onderzoeksdaden en inval uh, heeft gedaan bij uh, de betrokkenen zelf en uh, die mensen heeft kunnen identificeren. Het gaat over minderjarigen, waarschijnlijk leerlingen op die school. Het is toch wel een uh, zeer specifiek geval. Het was eigenlijk een uh, dreiging met een aanslag op een lagere school. En toch blijven de scholen vandaag gesloten. Er is wel opvang voorzien. We blijven in Balen, want vannacht is een bewoner van een woonzorgcentrum daar overleden bij een brand. Het vuur ontstond iets voor twee uur in een kamer in het woonzorgcentrum Aurelia Keijheuvel. De nachtverantwoordelijke kon snel de hulpdiensten verwittigen, maar voor de bewoner in de kamer kwam alle hulp te laat. Hoe de brand kon ontstaan wordt nu nog onderzocht. En ook in Boom woedde gisterenavond een zware brand in een appartement in de Antwerpse stad. Die is waarschijnlijk ontstaan op de zevende verdieping. Zo'n twaalf bewoners, een hond en twee katten werden geëvacueerd, zegt Joris van Kamp van de politie. Een 39-jarige mannenbewoner werd in levensgevaar overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in Eerigen. En een bovenbuurvrouw, 62-jarige dame, werd naar het nabijgelegen ziekenhuis Avet Rivierenland overgebracht, omdat ze bevangen werd door de rook. Vlaams parlementslid Orri van der Wouwer uit Antwerpen stopt met politiek. Hij trekt zich terug als lijsttrekker van de CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Van der Wouwer vindt dat de stad niet goed vertegenwoordigd is op de Vlaamse en federale kieslijsten. Die worden getrokken door burgemeesters uit landelijke gemeentes. CD&V respecteert, maar betreurt die beslissing, zegt regiovoorzitter Didier van Doorn. Het is inderdaad zo dat aan de top van onze lijsten geen Antwerpse kandidaten zijn. En dat vind ook ik jammer. Maar langs de andere kant, als Ori het lijstjuwerschap had opgenomen, dan had hem toch zichtbaarheid en dus ook Antwerpen zichtbaarheid gegeven. En langs de andere kant hebben we op de federale lijst Naima die op de eerste opvolgersplaats staan. En daar gaan we dus ook vanuit dat hij vroeg of laat terug in het parlement belandt. En dat geeft dan toch ook Antwerpen een stem. We krijgen een droge dag met zonnige periodes. Er is kans op enkele winterse buien bij maxima tot 4 graden. Meer nieuws uit Antwerpen straks om 8 uur, om 7 uur liever. En in de app van 14 nieuws Even kijken in die app van Radio 2, waar we staan op dit moment. Haai, goeiemorgen. Goeiemorgen. Oeh, ik zie gele dingen. Wat is ja, dat? Ge Geel, dat, ja, dat is traagrijdend verkeer eigenlijk. Hè. Dus niet echt file rijden, maar hier en daar wel wat trager rijden. Maar het is, in, het is in Wallonië land, ja. Het is vooral in Wallonië, inderdaad. Want daar moet je op de snelwegen, vooral ten zuiden van Sambre, Sambre en Maas, uh, rekening zelfs nog houden met gladde hoofdwegen en snelwegen. Er zijn ook verschillende ongevallen gebeurd. En uh, op de E411 naar Luxemburg staat zelfs een geschade vrachtwagen bij Nufchat is daar ook aan het sneeuwen nog, dus uh, ja, opletten als je die kant uit moet. In Vlaanderen voorlopig, uh, de hoofdwegen liggen er eigenlijk wel goed bij. De kleinere wegen natuurlijk, vooral op plekken waar het gisteren gesneeuwd heeft, ja, daar is het andere koek. Uh, in elk geval op de snelwegen valt het voorlopig wel nog mee op de Antwerpse richting Gent. Daar uh, vertraag je 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. De buitenring rond Brussel gaat dan weer langzaam bij Beersel, staat een defect voertuig daar. En er is ook net een ongeval gebeurd op de E40 van Leuven naar Brussel bij Bertem. En in Antwerpen problemen bij de lijn. Technische defecten op de Noorderlaan. En daarom rijden er in Antwerpen momenteel geen trams op lijnen 1, 2, 3, 6 en 15. Zoals Benny dat net vroeg zo, het lijkt wel alsof je de lottocijfers hebt. Ja, ik wou het zeggen. Ja, ja. Goed, uh, toch maar even opletten in het verkeer, want een medewerker van onze show, dat is uh, Telefoon Bavo. Goedemorgen telefoonbavo. Goedemorgen iedereen. Dat ben jij die aan de telefoon zit uiteraard, vandaar Telefoon Bavo. Maar wat heb jij meegemaakt er in de buurt van de VRT-gebouwen met je auto? Ja, ik was vanochtend zeer vroeg vertrokken en er was in het buitenland heel goed gestrooid. Dus uh, provisoed aan alle strooiers. Maar ook op de autostrades was er niks van te merken. Ik vond het helemaal niet glad. Maar dan moet je eigenlijk een afslag nemen om hier op de VRT te geraken. Ja. Om op de parking van de VRT, VRT te geraken. En dat was een heel klein baantje. En ik kwam daarop tegen een matige snelheid, moet ik eerlijk zeggen. Hm. En ik begon helemaal te slippen. Dus in ski -termen zeggen wij een 360. Dus ik had bijna aan 360 graden gedraaid met mijn auto. Dan wordt dan ook een donut genoemd, blijkbaar. Dus het ja. was heel gevaarlijk in een klein baan. Maar dus oplet op die kleine baantjes waar je denkt van alles is gestrooid. Niet alles we kunnen niet overal aan, natuurlijk. Nee. Dus, uh, Schema, maar ik heb ook wel donuts gehoord. Ja, Bavo heeft ook donuts bij, denk ik dan, om het te vieren. <laughs> Dat Zijf was de verrassing. Maar je we helemaal zijn verpest. wel heel blij dat je, er, dat je er zonder kleerscheuren van afgekomen bent. Het gevaar loert om de hoek. Alhoewel dat sommige vrouwen heel graag jouw kleerscheuren zouden zien. Maar dat is een ander verhaal, natuurlijk. Babel. Loop jij ook warm voor een besparing op je energiefactuur? Kies voor isolerende ramen en deuren van Quadro. Nu met extra warme kortingen. Dat is K-W-A-D-R-O. Quadro. Peugeot. Bestemming, de beste saloncondities. Vertrek nu. Sla linksaf.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 There's nothing holding me back. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. Je had toch een beetje kerstgevoel, als je naar buiten ja. kijkt. Maar ah, mooi. Maar Maurice Thierry Dendeleeuw. Goeiemorgen, dag Maurice. Hallo, dag Peter, dag Kim. Goedemorgen. Je heeft nog even een appje gestuurd, in app van Radio 2. Dankjewel, Maurice. Mooie beelden van de sneeuw vanuit de auto. Want jij bent nee, in Wallonië. Ben de Camionet De camionet zelfs. Ja, het was in Wallonië ja, allemaal koorier. te doen. Ik ben koerier. Ah, en hoe is het dan om in Wallonië rond te koerieren? Uh, gisteren had ik dus vier opdrachten in Wallonië. Dat was levend, gevaarlijk. De secundaire wegen waren gewoonweg niet gestrooid. Oei. Uh, dus je moest, als je wilde vertrekken, misschien de tweede vitesse. Dus in tweede versnelling vertrekken. Anders, dan dat moet je doen. Dus hé, als je vaststaat staat, gaat dat je geeft. In tweede versnelling vertrekken. En uh, Dat is gewoon levensgevaarlijk. Ik moest daarbij bij uh, scholen voor minder begraafde medicamenten gaan leveren. Dat is levensgevaarlijk. Ja, ja. Maar dat, dat is juist, ja. Vergeet, want ik rij automatiek. Dus in tweede versnelling starten, dan heb je minder kans om vast te geraken. Ja, ja. Dus als je moet bijvoorbeeld aan een rotonde of een rood licht en je zit volop in de sneeuw of in het ijs op tweede. Hopla. dankjewel Maurice, voor de goede tip vanmorgen. Fijne ochtend, man. Ja, bedankt, hoor. Dag. man. Morgen morgen. Ja, het wordt sowieso een gezellige ochtendshow, want we hebben de uitvinder van James the Musical bij ons, James Cook zelf. En ik zag dat zijn papa ook al aan het luisteren is. Ja, we hebben een appje gekregen uh, van Donald Cook, die zegt, hallo, ik ben al aan het luisteren. Kimmeke, wil je goed voor ons Jameske zorgen? Ja, dat gaan wij doen, hè. Ja, maar James Cook, die belooft dingen en die kan die niet waarmaken. En dat is niet goed. En dat heeft met zijn vader te maken. Dus als James onderweg is, maak u je, je borst maar nat... Want we hebben iets. Gelukkig heeft Bart Kannaert wel zijn belofte gehouden. Die was hier gisteren in de show. We hebben een klein quizje gedaan. Hij heeft dat verloren. Jammer. En Dus kreeg hij van ons een opdracht. Hij moest een woord verwerken in zijn VRT1-quiz. De dag van vandaag. En hij heeft dat gedaan. Het woord was aan bij jezelf. En hij reed het er zo vlotjes in. Ja. Luister en kijk nog even mee. We zijn op één ronde van het einde. Dus u heeft nog net de tijd om u in te schrijven, een paar drankjes koud te zetten en u aan uit het zicht te zetten. Wij gaan deze pot van 2110 euro nog wat bijvullen in de ronde dubbel of niks. Goed Goed gedaan. Dat Goed gedaan. Dankjewel Bart. Vanavond weer een nieuwe dag van vandaag natuurlijk op VRT1. En zometeen een slee op televisie.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 Said, I bet you make sandwich, and said, come from En het werkt met dat. Uh, ja, het is een beetje een zenuwachtig fluitje daarin. Zo. Het is 13 voor 7. Goedemorgen. Binnenkort, volgende week dinsdag, is het nationale Goedemorgen-dag. Als je zelf reclame wil maken voor die dag, doe het nog. Radio 2.be, klik je door op de neus van Margot van de Regio. En dan kun je een affiche downloaden en ja, op je rug bevestigen, zoals een jogger gisteren deed. Of aan je raam, of gewoon even lekker aan je brievenbus. Het mag en kan allemaal. Bob, waar zit die Margot van de Regio weer vandaag? Ja, ze heeft gisteren gevraagd. Oh, ze oh, oh. is er klaar voor. Ja, ze is er ja. klaar voor? Luister en kijk even mee in onze app of live op VRT1. Beschrijf eens Margot. Waar sta je? Ik sta in een wit gesneeuwd landschap. Heel prachtig. Ik zou bijna zeggen Lapland, maar het is toch Wiekevorst bij Heist op den Berg. Het is hier ongeveer uh, min 4 graden. En ik sta zo nu echt op de lokale wegen waar het echt spek, spek glad is. De weg hier naartoe, de snelwegen, supergoed, supervlot, maar hier is het echt uit je doppen kijken. En naast mij heb ik een gigantisch grote slee staan. Die slee? Um, ja. Ja. Ja, ja. Ik heb daar... gisteren dus... Ja, zeg maar. Ja, wel, er is iets mee. Ja. Er is iets wel, mee. Wel, ik... Ja, dat is nu die slee. Er dus staan gisteren, wieltjes op. Of terug komt ze die slee tonen. Ik dacht van, maar tja, daar staan nu wieltjes op. Dat is dus een slee met wieltjes, maar dat is, dus een, dat is eigenlijk een televisieslee. Ja, dat is wel. Ah. Ah, maar ja, dat zijn van die sleeën die ze gebruiken bij televisieprogramma's, wat er geen echte sneeuw is. Die kunnen dan over de studiovloer rijden. Dus ik ben heel benieuwd wat je met die sleeën nu gaat doen. Wel, het is eigenlijk een show slee, Maar ik heb wel heel veel andere sleeën gevonden, want ik heb gisteren een oproep gedaan in Radio 2 Spits, waar ik vanochtend welkom was om met slee te gaan rijden. En ik heb echt het zaligste bericht ooit gekregen. Er zijn hier een paar kindjes die hier verderop wonen. Een weg waar het echt gigantisch hard gesneeuwd heeft. Heel moeilijk om naar school te rijden. Dus de papa heeft daar iets heel tof op gevonden. Iets met een tractor. En ik ga zo met hen mee naar school. Met de slee en de tractor tegelijk. Hoe oh. dat dan in zijn werk gaat, daar hoor je straks alles over. Ik zie nu al dolle beelden zeggen. Hou het veilig, go van de regio. Over een uurtje feestje daar. onderweg naar deze studio aan het luisteren is. Hij sowieso aan het met Abba. Goed, uh, want we hebben nog een uh, ei en een appel te pellen met hem. Ja, we beloofdingen dingen die hij niet kan waarmaken. Moet je niet doen natuurlijk. Ik zie heel veel foto's binnenkomen van dieren in de sneeuw, katten... En honden, ik zie bijvoorbeeld Wim Wambeken, zijn een Deense dog. Wat een hond is dat ook, zeg. Is dat wel goed voor die hondjes? Die hond is even groot als de sneeuwman die Wim gemaakt heeft. Ja. ja, ik denk dat het wel kan. Ik dacht alleen dat je ze niet te lang in de sneeuw mocht zetten, want dat dan hun pootjes zouden kunnen ja, verbranden. Ah ja. VRT en Proximus presenteren Mias 2023.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 Een jaar verheffend Vlaams entertainment vol kastaars is weer voorbij. Oh toch? Met adembenemende tv-momenten, hartverwarmende radio, meeslepende podcasts en online video's. Een kastaar van een mediajaar. De Kastaars, de Vlaamse mediaprijzen voor televisie, radio en digitaal. Wie krijgt uw stem dit jaar? Het is gebeurd, ja. Stem voor jouw kastaars via kastaars.be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 Subaru, safe, fun, tough. Tja, je wil niet de burgemeester van Balen zijn? Wat heeft die vanochtend allemaal meegemaakt? Ja, pittig verhaal hoor, voor je zometeen na 7 uur. Goedemorgen. Elke dag, elk voor twee, DRT Radio 2. Het is 7 uur, VRT Nieuws vanmorgen. Shema Saisai. Goedemorgen. Let op voor mogelijk gladde wegen. En er zijn ook nog problemen bij de bussen en trams. Een KVO-stende heeft kunnen stunten tegen eerste klasser RWDM in de voetbalbeker. Het kan vanmorgen gevaarlijk glad zijn op de weg. Want de sneeuw die gisteren is gevallen, is nu aangevroren. En je moet dus goed opletten, zeker in kleinere straten en op fietspaden. Er is vannacht wel opnieuw gestrooid, maar wees toch voorzichtig, zegt Erik Slep van Wegen en Verkeer. We gaan de weggebruikers in ieder geval aan om toch zeker tot vanmiddag erg voorzichtig te zijn als ze het fietspad of de weg opgaan. De winterse neerslag heeft Vlaanderen ondertussen verlaten, maar we zien toch ook wel dat deze ochtend dat het KMI nog neerslag verwacht in het noordwesten van het land en dat in combinatie met de temperaturen van de weg die nog altijd onder de nul liggen maakt dat het lokaal nog glad kan zijn door de sneeuw zijn er ook nog problemen bij de bussen en trams van de lijn, vooral in de provincies Limburg en Antwerpen, zegt Inne Pieters. In de meeste provincies is de toestand genormaliseerd. Behalve in Limburg, daar hebben we in het zuiden van de provincie nog problemen door het gladde wegdek. Maar daarnaast hebben we in Antwerpen ook een probleem met de bovenleiding op een plaats in de buurt van onze staalplaats aan de Noorderlaan, waardoor verschillende tramlijnen daar niet kunnen uitrijden. In Vlaams-Brabant en Antwerpen is er ook net zoals de voorbije dagen nog hinder door bij de lijn. Verschillende Limburgse scholen hebben beslist om geen les te geven vandaag of over te schakelen naar online lessen door de sneeuw. Dat is onder meer zo in Genk, Maasmechelen en Sint-Truiden. Ze vrezen dat leerkrachten en leerlingen er maar moeilijk zullen geraken. In Genk blijven vier middelbare scholen van het katholiek onderwijs dicht, zegt directeur Inne Meermans. We hebben beslist dat we de scholen dicht houden wegens overmacht van het weer. Ook de bussen zouden minimaal of niet uitrijden. De directeurs van de scholen hebben via Smart School mails uitgestuurd naar ouders en leerlingen. Mochten er dan toch leerlingen zijn die dat bericht niet ontvangen hebben, is er altijd noodopvang voorzien op de scholen. De Hogeschool PXL geeft vandaag online lessen. In Balen in de Antwerpse Kempen zijn verschillende scholen dicht na bedreiging op de sociale media-app TikTok. Gisteravond dook een verdachte video op en het gemeentebestuur van Balen besliste in overleg met de directies van de scholen Curieuze Neuzen en Klimboom om vandaag geen les te geven. Intussen is er vanochtend vroeg wel één verdachte opgepakt, vertelt burgemeester van Balen Johan Leysen. Ik kan u zeggen dat de uh, politie een aantal onderzoeksdaden en inval... Uh, heeft gedaan bij de betrokkenen zelf en die mensen heeft kunnen identificeren het gaat over minderjarigen waarschijnlijk leerlingen op die school het is toch wel een uh, zeer specifiek geval, het was eigenlijk een uh, dreiging met een aanslag op een lagere school Nog in Balen is een bewoner in een woonzorgcentrum gestorven bij een brand het vuur zou ontstaan zijn in een kamer rond twee uur vannacht, de hulpdiensten konden de bewoner niet meer redden twintig mensen uit het rusthuis zijn een tijd lang geëvacueerd, hoe de brand is begonnen wordt nog onderzocht, het zou een ongeluk zijn geweest. In het voetbal staat KV Oostende verrassend in de halve finale van de Beker van België. KV Oostende uit 1B versloeg thuis de eerste klasser RWDM met 2-0. Robby Dazen van Oostende kon het toch maar moeilijk geloven. Ik denk In zo'n periode heb je alleen maar elkaar. Dat zag je vandaag ook op veld, denk ik. Ik denk dat ons plan heel goed was. En, uh, je zag dat RWDM niet wist wat ze moesten doen. Ja 2-0 en de 0 gaan gewoon thuis op de halve finale. Eerder had Club Brugge zich al geplaatst voor de halve finales van de beker. De andere twee kwartfinales, Union-Anderlecht en OHL-Antwerp, worden volgende week pas gespeeld door de sneeuw. En in de Champions League volleybal is landskampioen Roeselare Europees uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond van Polen... Van de ploeg Kedjirin. Eerst stond Roesselaar nog 0-2 voor, maar dan verloren ze alsnog met 3-2. Ook Mazeik is uitgeschakeld na 3-0 verlies in Italië bij Chivitanova, Maar die club mag wel nog door naar de cev cup En dit is het nieuws uit jouw buurt. Geruststellend nieuws uit Balen. Want de politie heeft vannacht een minderjarige verdachte gevonden. die op TikTok had gedreigd met een schietpartij op een scholencampus. Het gevaar is dus geweken, maar de scholen in de Baldwijnlaan in Balen blijven vandaag wel dicht. Vlaams parlementslid Orri van der Wouwer stopt met politiek. Hij trekt zich terug als lijsttrekker voor CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. We krijgen een droge dag met zonnige periodes bij maxima tot 4 graden. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws. Wallonie, daar moet je niet zijn vandaag, maar de andere wegen zien er redelijk oké okay uit, maar intussen toch wel wat files aan. Ja, ja, maar voorlopig beperkt tot de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van uh, pakweg Borgerhout inderdaad tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Bever, ook een kwartier. Dat is dan van de A12 tot Lilo. Richting Antwerpen valt alles redelijk mee, voorlopig. De buitenring rond Brussel moet je dan weer opletten voor een defect voertuig in Beersel. Daar heb je 10 minuten vertraging vanaf uh, Ruisbroek. En in Wallonië inderdaad, hè, ten zuiden van Sambre en Maas kunnen de snelheid wegen hier en daar nog bijzonder glad zijn. Er spraken van verschillende ongevallen. Dus opletten als je die kant uit moet. En uh, nog steeds ja, technische problemen. Een bovenleiding die geknapt is op de Noorderlaan. En daarom rijden er in Antwerpen geen trams momenteel. En dat is zo op de lijnen 1, 2, 3, 6 en 15. Oh. En alle hondjes in de sneeuw beginnen al te kwispelen. Het is superfreak. Het is Rick James. Goedemorgen. Goeiemorgen, Peter en Kim. W.R.T. Radio 2. daarbij. Dus dat is dat een saxofoon, denk ik, hè? Ja, een saxofoon. Dat is een saxofoon, ja. Mag wel. super freak With James zelf On hey, hey, hey. over 7. Morgen, morgen. Je donderdag begint. Vandaag, 18 januari. De dag na de sneeuwbom. Maar ja, of niet. Ja, sommige <laughs> mensen wel. Marcel van Oost, die weet het nog, weet, kun je dit even op de radio zeggen. De vrijliggende fietspaden doortocht Zulte zijn niet gestrooid. Die zijn intussen zelf bezig met de basisschool daarin Zulte te strooien. Een deel van de parking waar de kinderen lopen. Marcel, lekker bezig. Maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn natuurlijk. Uh, nog over ja, voetbal. Beetje wel. Vanavond is de 70ste keer dat een voetbal de gouden schoen kan winnen. Wie gaat die winnen? Kim? Ah, wel, ik denk dat hij naar Capelle komt naar mijn gemeente, want ik denk dus dat uh, Toby Alderwereld heel veel kans maakt. Zou zomaar kunnen, hè. Dat dus uh, dat is het dichtste dat ik ooit bij een gouden schoen ga komen, denk ik. Het is hem ook gegund, hè. Ja, Duh, nee. we hebben en zo lekker gespeeld. Maar... Goeiemorgen, We moeten even naar Balen. De provincie Antwerpen, daar is het echt wel heftig, heftig geweest gisteravond. En vannacht, wat is er allemaal gebeurd, Shema? Ja, deze nacht heeft het al gebrand in een woonzorgcentrum in Balen en daarbij is helaas één bewoner gestorven. Daarnaast was er ook nog ander nieuws uit balen. Enkele scholen blijven dicht, want er was een anonieme dreiging binnengekomen in een TikTok-filmpje, die sociale media-app. En uh, volgens de politie is de maker van dat filmpje ook bekend geraakt, vanochtend vroeg, en het is een elfjarige jongen. Oh. En het dreigde blijkbaar met een schietpartij op school. De politie is daar ook langs geweest, maar de jongen zou niet opgepakt zijn. Goh, je zou maar burgemeester zijn daar. Johan Leijzen, Goedemorgen. Dag iedereen. Goedemorgen, ja. Burgemeester Johan, wat een nacht. Twee keer die crisiscel bij elkaar moeten roepen. Ja, Hoe gaat zo'n nacht dan voor een burgemeester Johan? Ja, een hele bewogen nacht. Eerst de crisiscel moeten bijeenroepen in verband met die dreiging. Uh, met een aanslag op een, tot een een lagere school. Oh. Uh, waar dat uh, ja, nu minderjarigen in beeld komen van het vijfde en het zesde leerjaar. Hmm. Als verspreiders van het bericht... Uh, dat had natuurlijk een heleboel ongerustheid en uh, concernatie tot gevolg. Zowel bij de leerkrachten die bedreigd werden als bij de leerlingen die bedreigd werden. Ja. Ja. En men heeft dan besloten met uh, de directies om vandaag de lessen niet te laten doorgaan. Ja. Dat was het eerste, de eerste feit. En dan enkele, enkele uren later een uh, ontzettend spijtige brand in een woonzorgcentrum. ...waar dat één dode te betreuren valt. Wat een nacht, ja, Gebeurt dat nu veel als burgemeester dat je zo ja, een nachtje moet doordoen? Ja, gelukkig is dat uh, geen dagelijkse kost... ...maar uh, dat gebeurt toch wel een aantal keren per jaar. Dat zijn de schaduwzijden van onze job. Maar ja, hoe blijf je wakker dan, Johan? Ja, uh, automatisch. Men heeft daar geen koffie voor nodig. Uh, de adrenaline doet zijn werk... En dat is maar goed ook. Maar hoe hou je dan je emotie onder controle? Want het gaat over heel menselijke dingen natuurlijk. Ja, ik moet u zeggen, ik heb al wat kilometers op de teller. Het is mijn 24e jaar als burgemeester, dus uh, men wordt dat niet gewoon. Maar uh, men. Uh ja, men leert wel hoe men met dergelijke situaties moet omgaan. Ja, ik kan het me voorstellen. Ja, intussen over die bommelding. Uh, Shema, je hebt even uitgezocht hoe het zit met de straffen die men dan kan krijgen. Ja, ze lachen daar toch echt niet mee. Want je riskeert drie maanden tot twee jaar cel en een boete van 400 tot 2400 euro. En daarnaast kan het ook nog zijn ah. dat je moet opdraaien voor alle kosten die de hulpdiensten hebben gemaakt. Ja. In dit geval gaat het natuurlijk om een jongen van Ja, ja hoe zit dat, Johan? Dat is gewoon je een ja, dat is een minderjarige en als men een familiale verzekering heeft of een gezinspolis, dan neem ik aan dat dit onder de dekking van een gezinspolis kan vallen. Maar goed, dat die, dat die verder uitgezocht worden. Ik weet niet of dat er een dergelijke verzekeringspolis is. Ja ja uh, dat telefoontje ik... zou ik niet willen doen aan de breuk. Oh, oh ja we zullen zien ja. we gaan het verder opvolgen en kan je allemaal volgen op 14 Nieuws natuurlijk bij onze regioafdeling. johan Leijs, burgemeester van balen hoe ziet de rest van de dag eruit kun jij nu een beetje slapen ja, uh, ik denk niet dat ik daar aan toe kom. Ik heb om negen uur terug uh, een vergadering van de crisiscel om een en ander op te volgen. Uh -huh. uh, en voor uh, het overige zijn ook leuke dingen. Ik mag straks een 100 gaan bezoeken. Dat is natuurlijk uh, ah, de kijk. andere zijde van de medaille. Dus er zijn ook toffe kanten aan, ons, aan onze job. Wat een waanzinnige job. Johan Leijs, burgemeester van Balen, dankjewel om even te bellen met ons. Hey. Op afstand Het lijkt kleiner van een vloer Ik zou meer willen vertellen Maar ik vind uw woorden You ain't a good ass nigga, but need to Homelien Thijs en Bazaar, hou me vast. Een elfjarige. Ja, wat ik? ben niet van Krikking. Het zal jouw kleine maar zijn die daarin balen een bommelding. Maar ik, ik ben daar nu echt van in shock. Elf jaar, allee, ik, dat zijn zo dingen. Ik weet niet hoe jullie elf jaar waren, maar ja, dat, nee. dat is ver van mijn bedje hoor. Ja, ik heb al ooit eens een stinkbommetjes gegooid. Ja, typisch. Om, omdat de leraar van de, de tekenacademie had een piek op mij. Of jij op hem. Ik was waarschijnlijk gewoon een ettertje toen al. Vandaar waarschijnlijk. Maar goed, ja, wordt, volgt allemaal dat verhaal. Die sneeuw, als je die ziet, waar krijg je dan zin in? Inderdaad, in een soort kruidige thee. Of glue wine, bijvoorbeeld. Kan ook allemaal. Of Genever. Nee, sorry. Kan, kan ook, want lieve luisteraar, je kan straks een prachtig exclusieve morgenmok winnen. Speel mee met het legendarische radiospel Punto Punto. De app, die stuur je... Ja, nu even. Punto Punto. Flup.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 Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizewasheer.be. Een kilometerverzekering die de extra mile gaat. I love it, I love it too. België's Direct Verzekeringen geeft nu 15% korting op je eerste jaarpremie. Come on, dat verdient wel een beetje meer love. I love it, I love it. Voila.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 Punto, punto. Punto, punto. de prima letter om trovare juiste antwoord te Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Even live over naar Gent, naar Sabine Berkvens. Sabine, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hoe is het met die sneeuw bij jullie? Je uh, ligt geen vlokje. Nee, hè. het is echt... Kijk, het is echt overal. Wij zaten echt ook op de grens. Je kan dat zo zien op de weer-apps dat het voorbij komt en dat je dan... Ja, ja. dat is omdat je hebt liggen roepen over een sneeuwbom. Is het dat, denk ik, ja. En dan ging de sneeuw weg. Die, die nam een bocht. Toen hij jou voilà. zag. Ja. Zeg, Sabine, belangrijk. Je hebt een heel goede reden om mee te spelen met Punto Punto. Vertel. Ja, ik heb, euh, op het werk hebben we allemaal een koffiemok gekregen met onze naam erop, euh, een paar jaar geleden al maar ik heb die onlangs laten vallen en ze zijn duizend stukken Dus oh, okay. uh, maar ik dit... aan een uh, nieuwe koffiemok Maar deze is zoveel mooier Ik wens je ja. alle succes van de wereld De klok start van Punto Punto Je krijgt vragen, één letter van het antwoord Vul aan en met drie juiste Ja, dan heb je een nieuwe hebben dingetje Speel snel okay. En pas als je het antwoord niet weet We beginnen vanmorgen met de D van Dirk ja. Welke D doet de grond als er een grote vrachtwagen voorbij jouw huis rijdt? Donderen. Welke E zong voor de laatste keer Suspicious Minds in 1977? Elvis Presley. Welke F is het land waarvoor Lordi in 2006 het Songfestival won? Finland. Welke G leidt je rond in een stad die je niet kent? Een kip. overlopen. De D doet de grond... Als er een grote vrachtwagen voorbij je zei, ja, donderen ja, kan niet goed. Het was eigenlijk daveren. Het was daveren, ja. eigenlijk. Ja. Ja. Maar Elvis natuurlijk, Suspicious Minds, klopt helemaal. Finland won in 2006 het Eurovisie Songfestival met Lordi. En een gids die leidt je rond in een stad die je niet kent. Ja, ah, goed, goed gevoel. He. De donderdag die kan nu al niet meer stuk. Veel plezier nee, mee, Sabine. Knap. Dankjewel. bye. Punto. Punto. Punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. I promise myself. I I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through Ik van Bo, ik heb blijkbaar een foutje gemaakt. Peterke, Peterke, Peterke zegt, Lux Schots uit Dilbeek. Het is niet gluwwijn, die warme wijn. Nee. Maar Gluwijn. Gluwwijn, mm. moet je dat uitspreken? Ik dacht, dit is echt uh, een opening voor me. En mij. na een paar zeg je voor mij gluwwijn. Ja, maar zeg jij Gluwijn? Nee, ik zei, ik zei ook eigenlijk wel gluwwijn. Gluwwijn, hè? Ja, maar het is fout blijkbaar. Dank je wel, Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op subaru.be Je hebt er zo'n omlaad op staat, zo'n twee puntjes. Weerman Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je hebt iets waanzinnigs mooi gedeeld met ons. Vertel eens. Uh, Waanzinnig mooi. Je bedoelt het kaartje? Ja, kaartje, het kaartje. met de sneeuwhoogtes. Ja, ja, ja, zeker. Voilà. Dus uh, op dat kaartje kan je zien waar er op dit moment sneeuw ligt. Hè. En je ziet vooral dat het gaat om het centrale gedeelte van ons land. Hè. Dus voor de Vlaamse provincies is het vooral Vlaams-Brabant en ook het zuiden van Limburg. Daar ligt de meeste sneeuw op dit moment. Mm -hmm. 10 tot 15 centimeter. Maar je ziet ook een paar witte kleuren op die kaart. Daar ligt er dus helemaal niets. En dan heb ik het over grote delen van West-Vlaanderen. Uh, ook grote delen van Oost-Vlaanderen. Vlaanderen en een stukje van Antwerpen. Dus hoe noordelijker, hoe minder sneeuw of, uh, of zelfs helemaal geen sneeuw er, uh, er ligt. Nu, daar waar je, waar je die rode kleuren ziet, daar gaan ze vandaag mooie beelden krijgen. Witte sneeuw op de grond en daarboven een prachtige zon. Want we krijgen op heel veel plaatsen een mooie zonnige dag met weinig of geen wolken. Behalve dan in het westen van ons land, dus West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, daar verwachten we vandaag een paar buien. Laat ons zeggen dat dat is om te compenseren voor gisteren, omdat als we daar gisteren geen sneeuw hebben gekregen, sturen we er vandaag een paar sneeuwbuien naartoe. Uh, dus wie weet komt er ook daar een heel dun belletje te liggen. Dus het centrum in het oosten, daar volledig droog met veel zon en het westen, daar is het wisselvallig. Vrij koud vandaag, 1 tot 4 graden in Vlaanderen en Brussel en een zwak tot matige bries uit het noordwesten. Uh, vanavond en vannacht kunnen er een paar buitjes zijn, een paar sneeuwbuitjes, vooral opnieuw in het westen van het land, maar ook in het noorden, dus waar er weinig of geen sneeuw ligt, daar kan vanavond of vannacht een sneeuwbuitje passeren. Het zal ook glad zijn vannacht met minima van plus 1 tot min 4 graden. Morgen dan overal droog weer, zonnig weer en koud weer met maxima rond 1 graad en ook zaterdag ziet er heel mooi uit zonnig en koud, maxima rond het vriespunt. Op zondag krijgen we dan meer wolken, krijgen we ook veel wind en kunnen er een paar buien vallen en dat is dan meteen het begin van de verandering want vanaf maandag komen we in heel ander weer terecht, uh, Heel zachter dan ineens 10 tot 12 graden, hm. maar wel uh, regen en heel veel wind. Dus kijk, die zon gaan we pakken vandaag en morgen en zaterdag. Dankjewel weer, man Bram. Heel ja, fijne dankjewel. ochtend nog. Ja, ook heel ja. mooi, heel veel mooie foto's van mensen die sneeuwbeelden doorsturen met heel veel honden in. Ja, veel dieren, maar Aron de Schouwer die heeft iets bijzonders gemaakt, oh, zo'n sneeuwpop, uh, die heeft een zetel gemaakt uit sneeuw Goed zeg, als je ze wil zien, check even de app van Radio 2 of live of DRT 1 Dag Gers Ik denk dat ik niet bezig ben Met haar nee. Ik denk dat ik geen gevoelens heb voor haar Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, oh. wat zij is in mijn wereld. Zeg maar wat je wil, dan doe dat. Staren wordt er stil van, de stil van, de stil, van de stil Zeg maar wat je wil, dan doe Staren wordt er stil Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Helena Antolina uit Herend heeft een konijntje doorgestuurd. In de app twee konijnen zelfs. En een hond. <lacht> zo heet de zo van Herend. Wow. Prachtig om te zien. Het is wel schattig hoor. Zo'n lang haar konijn zo. Lang oor. Haar. Hang haar. Oh, meteen het nieuws uit je buurt. Het is half acht eerst schema. Goedemorgen. Het kan vanmorgen gevaarlijk glad zijn op de weg. Er is vannacht wel opnieuw gestrooid, maar er kunnen ook vandaag nog winterse buien vallen, dus let goed op. In Antwerpen en Limburg rijden er ook minder bussen. En verschillende scholen in Vlaams-Brabant en Limburg blijven door de sneeuw dicht vandaag. En Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Iran, in de buurt van de grens tussen de twee landen. Het is een reactie op een aanval van Iran op Pakistan. In beide landen zouden Kinderen zijn omgekomen bij die aanvallen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. In Balen blijven verschillende scholen vandaag gesloten nadat iemand op TikTok had gedreigd met een schietpartij. De politie kon vannacht nog de verdachte identificeren. Het gaat om een jonge leerling van de basisschool zelf, zegt Stef Volkaarts van de lokale politie in Balen. Nu in de loop van de nacht zijn wij er dan achter gekomen dat die dreiging zich meer dan waarschijnlijk binnen de leerlingen, de oudste leerlingen van die basisschool, School, uh, afspeelde, dat daar in onderlinge relaties ook de oorzaak te vinden was. Uh, we hebben dan momenteel één iemand aangesproken en zo de dreiging eigenlijk wel kunnen afwenden. Uh, maar het onderzoek loopt nog verder en om negen uur zal de crisiscel nog samenkomen. Er wordt vandaag geen les gegeven op de scholen op de campus. In de Boudewijnlaan is dat in Balen. Er is wel opvang voorzien voor de leerlingen. We blijven in Balen, want daar is vannacht ook een bewoner van woonzorgcentrum Keiheuvel overleden bij een brand. Het vuur ontstond iets voor twee uur in een kamer. De nachtverantwoordelijke kon snel de hulpdiensten verwittigen, maar voor de bewoner in die kamer kwam alle hulp te laat. Een twintigtal andere bewoners werd tijdelijk geëvacueerd en opgevangen in de cafetaria. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Er zijn vanmorgen problemen met het openbaar vervoer van de lijn in de provincie Antwerpen. Dat komt door twee specifieke problemen, zegt Ine Pieters van de lijn. Het eerste is de actie bij een van onze onderaannemers die nog niet helemaal achter de rug is. Daar zijn nog steeds een aantal lijnen waarop niet alle ritten voorzien kunnen worden. Die informatie is na te lezen op onze website. En daarnaast hebben we in de stad Antwerpen een probleem met een van onze bovenleidingen in de buurt van de staalplaats aan de Noorderlaan, waardoor we op dit moment niet kunnen rijden op de tramlijnen 1, 2, 3 zes en vijftien. De lijn is volop bezig met de herstellingswerken. In Antwerpen zijn er de laatste jaren steeds meer dak- en thuislozen. Dat blijkt uit een rondvraag door VRT in Antwerpen. Zowel op straat als in de opvang ziet het Antwerpse CAW steeds meer mensen met problemen. Bij de nachtopvang zijn zelfs extra bedden ingezet tijdens de winterkou. Uitleg door Mark Huigen, die met het Outreach Team elke nacht daklozen op de Antwerpse straten aanspreekt en ook opvang aanbiedt. Wij werken ook heel veel op meldingen. Dat kan buurtregie zijn, politie, buren die zich zorgen maken over mensen, maar ook mensen van natuurpunt bijvoorbeeld, die in de natuur aanwezig zijn en die dan een tentje hebben gespot. En we hebben ja, toch gemerkt deze zomer dat er al een vermeerdering was. En nu de laatste tijd zien we toch ook nog altijd een vermeerdering. En dat blijkt ook dat er mensen bijvoorbeeld vanuit Brussel tot in Antwerpen komen, omdat er daar ook een verhoogd toezicht is, dan zie je een verschuiving vaak, ja. En dan nog het tweede: We krijgen een droge dag met zonnige periodes. Er is kans op enkele winterse buien bij maximaal tot 4 graden. Meer nieuws uit Antwerpen straks om 8 uur. En in de app van VRT Nieuws. Doe maar even kijken naar die problemen, Hajo. Ja, uh, wel kijk, in Vlaanderen vallen de files eigenlijk voorlopig goed mee. Er staat uh, wel wat file op de E314 van Nederland naar Lummen. Daar is een ongeval gebeurd in Maasmechelen. Die Je kan er alleen over de Pechstrook, dus hou rekening met 10 minuten vertraging. De files naar Antwerpen, dat is er eigenlijk eentje op de E313, zo'n kwartier vanaf Frans. En aansluitend op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En richting Beveren een uh, tiental minuten ook van de A12 tot Lilo. Naar Brussel voorlopig ook weinig te melden. Alleen 10 minuten aanschuiven op de E19 vanaf Peutie. De binnenring rond Brussel, daar zie ik ongeveer een kwartier vertraging tussen Groot-Bijgaarden en Vulvoorde. Rijd uh, rijtje van Brussel naar Leuven, daar sta je 10 minuten aan te schuiven. Tussen Sterbeek en Everberg komt er een kleine aanrijding. Ja, rijd rijtje naar Wallonië, opletten, vooral in de provincie. Uh Luxemburg is het nog een beetje aan het sneeuwen. Alle snelwegen ten zuiden van de lijn Sambermaas eigenlijk kunnen nog flink glad zijn. Er is wel hier en daar wat vertraging. Verschillende ongevallen zijn er gebeurd. En uh, ja, ook de E42 hè, tussen Verviers en St. viet en de E25 tussen Luik en Neufchâteau blijven verboden voor vrachtwagens van 13 meter of langer. En dan zijn er ook wat technische problemen bij de uh, lijn in Antwerpen. Er rijden geen trams op lijnen 1, 2, 3, 6 en 15. En en ook problemen bij de NMBS om je reis te plannen, want de website en de app zijn bijna niet bereikbaar, zeggen ze. Veel drama's deze week. Gisteren hadden we de mogelijke sneeuwbom. Oh. Vandaag hebben we James Cook, die beloftes doet die hij niet kan waarmaken. Nog voor acht uur hoor je er alles over. Platteband, de touringwegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24 overal in België. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen. Zoals tot 400 euro vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be. In januari zijn het e-tech days bij Renault. Ontdek ons uitgebreide e-tech gamma. Geniet van onze saloncondities met 5 jaar garantie op al onze modellen. En 5000 euro overheidspremie bij aankoop van een elektrische wagen. deurdagen ook op zondag. Info en voorwaarden op Renault.be. Voila, ik ga mijn reizen lauwers naar Japan. Japan, hallo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 Like a yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm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 Trying to get you back Het is onderverdeeld in twee kanten. De ene die zich amuseren met de sneeuw en de andere die geen sneeuw gekregen hebben. Sorry, hè. Justin Bieber. Maar heel mooi wel om te zien. Ik zag dat Aaron en Lisa in Keerbergen, die hebben een foto geappt, in de app van Radio 2, die zijn een Iglo aan het maken. Oeh, dat is ook veel werk. Met grote sneeuwblokken. Ja, het moet nee. creatiever worden allemaal. Mooi. En ja, tuurlijk wel. Ook zij zit op dit moment in de sneeuw. Als je wil meegenieten, want dit is een crazy verhaal. De speeltijd is voorbij. Nooit stom. Margot van de Regio. Onze Margot zit op dit moment in Wiekenvorst, bij Rijke Vorstel. Hijst op de Berg. Ze is er uitgenodigd door luisteraar Marieke, Gios en haar twee kinderen. En die gaan iets zaligs doen. Want Margot, ik zie je op dit moment voor een tractor. Wat gaat er gebeuren? Wel, we gaan zo meteen naar school vertrekken en die twee kinderen, dat zijn er plots zeven geworden, want er zijn een paar uh, vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes meegekomen die hier allemaal in de buurt wonen. En hier in Wiekenvoort, we zitten hier echt op het platteland, hier is het volledig ondergesneeuwd. Kindjes, laat jullie eens horen. We hebben er kei, kei veel zin in, want uh, Rumen, hoe gaan jullie normaal gezien naar school? Uh, normaal. alleen ik toch met de fiets en sommigen met de auto. Ja, en met de fiets, dat is nu niet echt mogelijk. Hè. Hier op de weg. Nee, want het is heel glad. Okay. En ik zie ook, super grappig, jij hebt een korte broek aan. Het is maar min 4 graden buiten. Waarom heb je een korte broek aan? Uh, ik kan geen lange broeken verdragen en je was dat wel gewoon. Oké, okay. ja, en je knieën kunnen ook geen val in krijgen. hè? <tie> nee, dus, we gaan zo meteen met de tocht op twee trein uh, naar school vertrekken. En het toffe is, dat is eigenlijk een familietraditie. Dat is hier al lang doen, Marike, vertel een keer. Mijn vader deed dat vroeger ook. Hij bracht ons met een tractor en de slee naar school. Andere kindjes werden getrokken tot aan de school. Was de school gedaan, pikten we de trein helemaal aan. En onderweg pikten we af wie thuis was, die kon afstappen en de slee afkoppelen. En, uh... Lekker warm binnen gaan. En zo sleden wij tot thuis. Enkele kilometer. Maar dat is ik. En dat gaan we dus nu ook gewoon doen. Kijk, die liggen. Dus achter die tractor liggen <lacht> vier sleetjes te spannen. Ik ga nu bij te opstappen. Die je hebt dat gisteren ook al gedaan. Hè? Hoe snel gaat de slee? Ik ga super snel, maar van nacht gaat het heel snel. Ja, Lappen, We hangen net op de achterste slee. Ja, ja oké, okay, kijk. Uh, we gaan weer naar school vertrekken. Want anders zijn die kindjes nog te laat. Door ons. Ik doe teken naar papa-tractor. Oké, okay. we gaan vertrekken. De sleet zijn vertrekt. De voorste sleetjes die worden al getrokken. Nu die... oh. <laughs> echt de die Radio -twee app op, want dit is dus hier het grappigste ooit. Oh, en die kinderen gooien ondertussen sneeuwballen. Waarom die de kinderen lasten? Oh! Het is dadelijk! gepakt. Gooi sneeuwballen. Het is mooi om te zien. Ja, ik onthoud vooral knieën kunnen geen vallen krijgen. Prachtig, die Margot van de regio. Zot als een kruis: van de regio. Zing maar lekker mee. And don't you forget about me. Oh. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Veel mooie foto's uit de sneeuw. Maar het is zo ontzettend goed op televisie. Kun je vanavond naar kijken. Bij ons op VRT1 kan je kijken naar Kamal Karmach, die redt kleine ondernemingen in andermans zaken. Maar als je wil zien wat er gebeurt als James Cook een musical maakt van Meteor zijn leven, ja, dan moet je bij Play 4 zijn. Gisteren zat hij nog uren vast met zijn echtgenoot in een auto in Nederland. En hoor je hem gelukkig hier in de app Radio 2 of live op VRT1. James Cook, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Amai zeg, wat was dat? Ik ben blij dat ik hier ben. Hè. Ja, maar ja. Ik zag het niet nou, goed komen. Ik zag het niet goed komen. hè? Is uw auto wel gemaakt intussen? Maar nee, het was de noto van mijn event. Hè. Dus uh, ja. we hadden zo'n afspraak, zeg, zal ik met een taxi naar huis, komen, van Schiphol met een taxi. Ja, want gisteren was je geland met vliegtuigen, vliegtuig ja. en met de auto naar ja. huis, die ging kapot. En ja, nou wou je een taak Inderdaad. Inderdaad, dus Dorjan had gezegd van nee, nee, nee, nee, liefje, ik kom je halen. Ik zei maar, ja, dat is twee uur s'nachts. Dan had ik ook al twee uur vertraging met die vlieger van Portugal naar huis. Oh. Um, ik was daar voor eer een dag geweest voor het werk, dus hij is al zo'n baan ken Kennen dat? Naar ergens gaan, dat hij denkt iedereen zegt, wauw, leuk Portugal, Je hebt dat niet gezien. Je doet even je job en je keert terug. Twee uur vertraging, en ik kom toe door aan Sata met zijn auto, we rijden tien minuten, boom, boom, boom, boom. Die in auto valt in pannen. En ja, dan staat je daar. Hè. En dan denk je, oké, okay, goed, we duwen een keer op dat knopje en in een auto. Nee, dat werkt niet. We bellen naar de verzekering. Ja, er komt iemand. En dan heb ik dus gewacht. Houden oh, er vast. Dan heb ik gewacht van half drie s'nachts. Tot half negen, ochtends. Oh my god. En maar duw... het beste komt nog, want er ja, is aan een takelwagen ja. gekomen. Ja. Dus durf... ja, wat gebeurt er dan? Je durft niets ondernemen, hè? dus je doet geen doen, Want je denkt de hele tijd, hij zal hier wel gaan zijn. Hè? Maar nee, zes uur later was hij daar dan. Die takelwagen komt, een fantastische lieve vent trouwens. Een hele lieve meneer. Die sleurt hij in een auto daarop. Wij vertrekken. En na tien minuten doet hij een takelwagen. Bam, bam, bam. Nee. Ja, die man zegt opeens... Ja, zeg jij, deze geloof je niet. Maar ik stond nu, we stonden nu ook in pannen. Dus de takelwagen stond in pannen. Ik vroeg aan die mensen ook, staat er een takelwagen voor takelwagens? Ik zag mij zo een uur later zo vijf meter hoog zitten. Nog op een oh. nieuwe camion, nog op een nieuwe camion. Maar goed, in ieder geval, ik ben hier aan. Dat is belangrijk. Het is belangrijk. Het is misschien een beetje karma, want James Cook, jij bent een belover. Oei. Ja, en je ja. kan het niet altijd waar maken. Er is iets bijzonders. Lieve luisteraar, kijk nu even mee in de app van Radio 2, want er is een museum van James Cook. Dat klopt, hè. we zien nu beelden van het museum. Oh, Papa, ik ja. wist vader. dat jij zo ging reageren. Ja. Papa. Leg ik een keer uit aan de mensen wat er daarop staan. Ja, dus uit je vader Donald staat erbij in een badjas. Wat is dat eigenlijk, dat museum? <laughs> mijn papa draagt een badjas van Gert Late Night. Uh, ik ben blij dat hij er onder nog kleren aan heeft, want hij zou durven hoor. Uh, en ja, mijn papa is mijn grootste fan. Uh, dat is echt zo. En hij verzamelt werkelijk alles wat er in een boekje staat of in, of in een krant, maar hij gaat bijvoorbeeld ook ik ben ambassador voor een ZEP, hè, dat is die eh, kledingwinkel en dan staat er daar zo'n karton van mij van, ja, zo'n duim omhoog zo'n welkom, hè. ik heb geen kledinglijn hè. dat zie je ook, hoe ik erbij loop hè. maar ik ben, ik, ik, ja, bro, ik ben er ambassador en dan staat er daar dan een karton van mij. en dan gaat die alle ZEP winkels af in Vlaanderen voor te zeggen hebben jullie dat nog lang nodig? En wanneer gaat hij een karton weg? Oh. Dus daarboven... Maar kun je, kun je dat ook bezoeken, dat museum? Nee, stop. Allee, dat zou toch geweldig zijn? Ja, zo'n zo museum. Mijn papa heeft gewoon heel veel verzameld. En die heeft bovenop zijn zolder geplaatst. En daar zet hij dat allemaal. Dus ik weet hoe gelukkig ik hem. Ja, maak. maar wacht. Je bent een belover, James Cook. Je zegt inderdaad, die klerenwinkel, je bent ambassadeur. Er is een probleem. Want Oei. dat karton is weg. En jouw papa die vraagt al maanden, jaren, om het terug te brengen. Luister maar eens en kijk even goed. James K. Eindelijk eens die levensgrote James in karton terug hebben, papa. papa. Ah. Missie. <lacht> Dit klinkt ook als je hebt, je hebt dezelfde stem. We zijn een jogging ja, ik leek kerst op je papa. Nee, ik zal het zeggen, ik heb die in karton een keer in huis gehad voor een grapje voor voor een verjaardag. En ja, ik moet die nog terug. Er er nog. Ja, ik zal die terugbrengen, papa. Ik zal het deze ik heb het beloofd op de radio. Ja. Dus. Maar goed, vanavond vooral James de Musical. En James maakt een musical over het leven van, ja, meteor man. Goed gedaan, hoor. We gaan hem even spelen, zie je eigen schuld. goedemorgen BRT, Radio Goedemorgen man.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 Sorry, Joris Eijsje. Vanavond is dus een blij, emotionele meteor in James the Musical op Play 4. Jij ja, maakt elke week een musical van een bekende Vlaming. Mm -hmm. Ja, wat ben je nu te weten gekomen van Joris? Wat we ja, ja, zeker moeten zien. Maar ja, veel hè. Want ja, sommige journalisten vragen dat dan. Hè. Van, allez, hoe komt dat dat wij soms zo dingen zien of horen dat wij eigenlijk zelf van niet weten? Dan denk ik, ja, dat komt wel omdat we er zes maanden tijd voor krijgen. Een journalist krijgt niet budget en een tijd om zes maanden even een research te doen. Maar onze redacteurs, uh, Ja, uh, Daantje, Charlotte. Jelle en Benji, dat zijn de beste. En die gaan echt ver. Die gaan niet enkel naar het lager schooltje, maar die gaan ook naar die leerlingen. Die gaan zelfs naar die ouders van die leerlingen. Die gaan ver. Ik zag het eerste lief van Meteoortrek. Ja. Oh, ja heerlijk. En ja, ja, ja, ja. heet dat Marike. Marike, een Meteor, schoon, hè. Ja, en, en wat, nu nog straver, Die had dus alle liefdesbrieven van Marike bijgehouden. Alle liefdesbrieven. Het was echt een doos vol die verschoten een aap dat wij die doos hadden gekregen, want die wist zelf niet meer dan die er nog waren. Maar wie houdt nu alle liefdesbrieven? bij van zijn eerste liefje. Ik heb een museum, mijn papa heeft een museum, maar de, die, mama, die van Meteor, de mama van Meteor heeft alle liefdesbrieven bijgehouden. Wauw. En, en de, opeens verschijnt ze daar. Ja, die, die keek... En die wist eerst niet goed wie dat, dat was. Die had zoiets van. Ja, leuk dat, dat, dat er een vrouw opkomt. Oh, en daar stond ze opeens. En die hebben nog wel nagepraat. Uh, Gekept meteor. Dat <hast> nee. <mee. hast> nee, dat was niet gezegd. Ze weet nooit meteor. Ze maar vooral dat museum. dus. Ik vond het indrukwekkend. Maar jij bent er nog nooit geweest. Uh, nee, ik ben een keer gans in het begin geweest. Toen het uh, begon op te ruimen, zijn zolder. En dat zei: Kijk, hier gaat alles komen. Maar uh, nee, het is ook een beetje gek, hè. Peter. Open monumenten, dat ik mogelijkheden. James Cook. Ah, twee euro ingang. Je komt er aan toe. Ziet de geelt op uw eigen te kijken? Ik vind het een beetje. Ik ben vooral blij dat mijn papa uh, zijn weg daarin vindt, samen met Carolientje. En dan, dat hij dat, dat super gelukkig is dat hij dat allemaal heeft. En ik denk wel op mijn oude dag. Dat ah, ik, uh, ja, voilà. Maar da wat ik aan het denken, ooit ga je daar wel blij mee zijn. Ja, tuurlijk. Dat ga ik binnenstap ik en zeggen. Allee, we hebben toch veel gedaan, zo leuk. Maar bijvoorbeeld ook. Ik doe voor een rol, een gebit, een vals gebit. Nee. He? Jawel, dat vals gebit ligt daar. He? Nee. Oh. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik voel veel mogelijkheden. Een tour rond James Cook, ik denk het wel. Donald, als je luistert, maak er werk van, jongen. Goedemorgen, het is drie voor acht.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 Over welke zaak heb jij het? Ah, oh, chocoladezaak is schat ik je. Oh. Hier, neem een matinetje. Oh, zaak. Geniet van een heerlijk moment met Chocoladezaak. Een onweerstaanbaar stukje echte Belgische chocolade... om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in je favoriete winkel of op chocoladezaak.be. Na je loopbaan klinkt het soms zo. Maar soms ook zo. Zo. En acht. En negen. En tien. Come on! Of zo. Ho, hey. En soms ook zo. Leo, je ja. bent nu niet achteruit? Oh. Klinkt dat als iets voor jou? En wil je ook meer tijd maken voor sport na je actieve loopbaan?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 James Cook heeft een gedachte waar je letterlijk zal van omvervallen... ...omdat je er ook keihard mee te maken hebt. Echt waar. Kleine tip? Nee. Elke dag, voor twee, BRT, Radio 2. Het is acht uur. VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Schema Science. Goedemorgen. Let op voor mogelijk gladde wegen. En er rijden ook minder bussen en trams door de sneeuw. En scholen in Balen blijven dicht vandaag... ...nadat een jongen van de lagere school dreigde met een schietpartij. Het kan vanmorgen gevaarlijk glad zijn op de weg, want de sneeuw die gisteren is gevallen is nu aangevroren. En je moet dus goed opletten, zeker in kleinere straten en op fietspaden. Er is vannacht wel opnieuw gestrooid, maar wees toch wel voorzichtig, zegt Erik Slep van Wegen en Verkeer. Wat we toch wel zien is dat in het noordwesten van het land dat het KMI deze ochtend nog een neerslag verwacht. We zijn vannacht op heel wat plaatsen uitgerukt, maar het kan nog zijn dat er hier en daar sneeuw ligt op de wegen.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 In Vlaams-Brabant en Antwerpen is er net als de voorbije dagen ook nog hinder bij de lijn door stakingsacties. Bij de treinen zijn er geen grote problemen van morgen, maar er zijn wel problemen met de website of de app van de NMBS. Verschillende scholen in Limburg en Vlaams-Brabant hebben beslist om geen les te geven vandaag of over te schakelen naar online lessen. Ze vrezen dat leerkrachten en leerlingen er maar moeilijk zullen geraken door de vele sneeuw. In Genk blijven vier middelbare scholen van het katholiek onderwijs dicht, zegt directeur Inne Meermans. We hebben beslist dat we de scholen dicht houden wegens overmacht van het weer. Ook de bussen zouden minimaal of niet uitrijden.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 In Balen in de Antwerpse Kempen blijven verschillende scholen vandaag gesloten nadat iemand op de sociale media-app TikTok had gedreigd met een schietpartij. De politie kon vannacht nog een verdachte vinden, een jonge leerling van een basisschool. Dat zegt Stef Volkaarts van de lokale politie. In de loop van de nacht zijn wij erachter gekomen dat die dreiging zich meer dan waarschijnlijk binnen de oudste leerlingen van die basisschool afspeelde, dat daar in onderlinge relaties ook de oorzaak te vinden was. We hebben al momenteel één iemand aangesproken en zo de dreiging eigenlijk wel kunnen afwenden. Maar het onderzoek loopt nog verder en om 9 uur zal de crisiscel nog samenkomen. En nog in Balen is vannacht een bewoner in een woonzorgcentrum gestorven bij een brand. Het is niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Er komen steeds meer drugs binnen via de Antwerpse haven, terwijl het budget voor politie en justitie nog niet de helft is van al het crimineel drugsgeld. Dat zegt de burgemeester van Antwerpen, Bart Wever. Dan dat bleek dat er vorig jaar een record aantal cocaïne is gevonden. De Wever vindt ook dat je moet kijken naar de mensen die drugs gebruiken en hij had kritiek op de media. Als ik bijvoorbeeld Knokken-of bekijk, of ik bekijk de reeks tweede ZIT, dan zie ik een beeld van onze jeugd die allemaal mm. snuiven en slikken. En, en dat mm. wordt allemaal geassocieerd met jong zijn, mooi zijn, succesvol zijn, ja. Het eindigt dan toch slecht. Maar wat beeld van drugs laat je zien dat het alomtegenwoordig is en dat het normaal is dat je gebruikt? Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Iran, in de buurt van de grens tussen de twee landen. Pakistan zegt dat de bombardementen gericht waren tegen terroristen, maar Iran zegt dat er vrouwen en kinderen zijn gedood. Eergisteren had Iran eerst Pakistan gebombardeerd, ook om terroristen aan te vallen, maar ook toen zijn kinderen gedood. Pakistan was dan ook erg boos, maar het is toch wel onverwacht dat het land nu meteen zo hard reageert. En in het voetbal staat KV Oostende verrassend in de halve finale van de Beker van België. KV Oostende uit 1B versloeg thuis de eerste klasser RWDM met 2-0. Eerder had Club Brugge zich ook al geplaatst voor de halve finales. En in de Champions League volleybal is de landskampioen Roeselare Europees uitgeschakeld. Ook Pazijk is uitgeschakeld, maar die club mag wel nog naar de CEV-cup. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Hulpverleners zien in Antwerpen steeds meer dak- en thuislozen. Een betaalbare woning vinden blijkt voor een steeds grotere groep een probleem. En het was een woelige nacht in Balen. Naast de schooldreiging daar is er vannacht ook een bewoner gestorven in woonzorgcentrum Keiheuvel. Dat gebeurde bij een brand. De oorzaak van die brand wordt nog onderzocht. We krijgen een droge dag met zonnige periodes bij maxima tot 4 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je straks om half negen en in de app van Vrt Nieuws. Hai je de problemen op de weg op dit moment? Ja, een paar problemen uh, op de hoofdwegen, op de E314 bijvoorbeeld van Nederland naar Lummen. Daar moet je opletten voor een ongeval in Maas-Mechelen. Je kan er alleen over de pechstrook rekening met 10 minuten vertraging. Naar Antwerpen valt het redelijk mee vanmorgen. 20 minuten, 25 minuten ondertussen wel vertraging vanaf uh, Randst op de E313. Ook een klein beetje op de E17 vanaf Kruibeke. De Antwerpse ring richting Gent is een tiental minuten bumper vanaf Deurne. En dan rijd je van Antwerpen naar Gent. Dan moet je uitkijken voor een ongeval op de afrit in Kruibeke. Dus op de E17. Naar Brussel. Vooral aanschuiven een kwartier zie ik vanaf Peuty op de E19. De andere snelwegen zijn redelijk goed doenbaar. Ook wel 10 minuten bij Holsbeek zie ik nu ook op de E314. De binnenring rond Brussel. Daar vertraag je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dan in west vlaanderen ook op de E403 naar Brugge, is het 10 minuten vertragen van Torhout tot aan de E40. In Wallonië kunnen de snelwegen ten zuiden van Sammer en Maas erg glad zijn, dus ook daar wat langere reistijden. En trouwens, het blijft zo dat op de E42 tussen Verviers en Sankt-Wiet en de E25 tussen Luik en Château dat die nog steeds verboden zijn voor vrachtwagens van 13 meter of langer. En goed nieuws, een beetje uit Antwerpen daar de, de meeste trams weer, maar er zijn wel wel nog wat vertragingen, inderdaad. Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen Lauwers. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee. It's my life. Ik kan veel zeggen van die sneeuw, maar het is wel mooi om te zien als je nu naar buiten kijkt, als het bij jou gesneeuwd heeft natuurlijk. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint. 18 januari, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een jongen van 11 jaar gedreigd heeft om te schieten in een school in Balen. Intussen is die school wel dicht, ze weten ook wie die jongen is, maar dat kwam wel even binnen daarnet. Ik krijg heel veel sneeuwmannen, sneeuwvrouwen uh, en sneeuwikjes binnen. Uh, dus hier is bijvoorbeeld een sneeuwpop van Steven Moreels uit Denderleeuw. Die heeft een sneeuwpop gemaakt met haar van gras en bloemen in dat haar. En blauwe handjes, het is allemaal heel speciaal. Een beetje een pommelin in de vorm van een sneeuwman. Hè. Ja, zo'n beetje ja. Ja. outside of the box gedacht. Pieter ja, van den Velde ook, uh, die heeft zijn sneeuwman doorgestuurd. En die heeft, ja, eigenlijk is het een kunstwerk. De sneeuwman is ondersteboven gemaakt met zijn voeten omhoog. Mensen, doen wel die sneeuw. Je kan het vandaag nog doen, tenzij het een beetje aanvriest. Lekker veel zon vandaag. Een ontzettend gezellige ochtendje. We hebben de uitvinder van James the Musical bij ons. James Cook zelf. Ja trouwens, ik weet niet of je er iets van weet. Vanavond de 70 keer dat er iemand de gouden schoen kan winnen, die gaat te winnen volgens jou. Dat weet ik niet. Moet je geen reclam maken voor de gouden schoen. Hè? De dat de staat scho tegenover ja. James the Musical. Hey, dat is juist, dat niet. Ja. Ja. Doet je nu toch al. Geen ooit Kom lekker even reclam reclame maken voor uw programma. En we kunnen het over een ander programma. Als er geen lekker tijd op een andere. Ik had zin. er niet aan gedacht dat u op de VTM zit. Maar de gouden schoen kan je opnemen. hè? Voilà. Ja, daar. Zo, daar, ja. daar. Zo. Dan kijk je nooit live, zo'n ding. Ja. Nee. het is toch Toby al verwijderd, dus je weet het nu al. Voilà. Komt helemaal Let's in hoor. Moet je niet meer kijken. <laughs> Lieve mensen, James Cook heeft een bijzonder gedacht waar elke luisteraar kan mee te maken hebben. Wel een pittige hoor. Kom maar even binnen. Mijn gedacht, mijn gedacht. Loms, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar is echt nou, gedacht? Het gedacht van morgen, James. Ja, moet ik het tonen nu? Ja, maar mag het tonen en voorlezen. Ja, voilà. Um, stop met mijn vrienden te laten sterven op internet. Ah ja. Stop <lacht> met mijn vrienden te laten sterven op internet. Ja, Schema, je kijkt. Schema, je snapt het niet wat ik, ik denk het ik het ben. Helemaal niet. Leg eens uit. Dan. dan heb je nog niet te scrollen op, op je social media. Hè. Om de vijf scheten is Gert dood, oh. is Natalia dood. Overal staat dat dan zo. Ik stuur dat dan ook naar Gert en dan stuur ik een sms van sterkte. Uh, hou de moeder erin en zo van die <lacht> dingen. Uh, ik heb de vorige een keer een foto gestuurd naar hem van heel hun bureau van uh, dit komt hard aan en allemaal zo'n beetje aan het bidden met zo'n kaarsje. Maar heel concreet zijn Facebook post waar Gert Verhuls doodverklaard wordt, en Natalia doodverklaard ah, ja. wordt Hie? en of... Hier, kijk, ja. ik heb hier één. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Gert en zijn familie. En dan staat dus als titel De ramp toe. Verhuls vecht vandaag voor zijn leven na een fataal tv-optreden. Maar als je dan doorklikt, waar kom je dan terecht? Ja, dan daar heb ik ik ben dan één die dat niet doet. Hè. Maar ik heb dat dus ook al eens nagevraagd, Wat gebeurt dat nu? Ja, dan kom je dus terecht op, op zo'n een, ja, zo een beetje een malafide site, waar dan ze dus ervoor zorgen dat er, dat er up, in no time, vijf sturen van uw rekening is. Hè. Dan beginnen ze dus geld te vragen en sommige mensen, ja, die trappen daar dus werkelijk in. Dus ja, dan, dan, dan heb ik zoiets van, volg de nieuwe sites hè, en, en kijk naar die nieuwe sites, want dat zijn meestal van die sites die niemand kent. Maar het ziet er wel soms griezelig echt uit, want ze hadden eigenlijk foto's genomen van Gert die in het ziekenhuis lag. Is een ja. keer van in uh, De Vrulsjes of zo. Nee, dat was en... van, van, James, uh, van um, Koek en ja. Hij had zijn, zijn knie laten opereren. En dat mm. zijn die foto's. Maar dus dan leggen ze daar een foto bij van uh, Gert in een, in een ziekenhuisbed. En zo wordt het allemaal wel ja, heel realistisch, vind ik. Ja, en het zijn ook dingen waar je meteen op klikt. Dan van wauw, Natalia er niet meer. Voor alle duidelijkheid, Natalia leeft. Gelukkig. Gert Frost leeft, maar keihard trouwens nog altijd. Maar, en dus soms ook niet gewoon sterven, maar soms ook. Dan zie je zo een foto van Natalia met een blauw oog. Dat is dan wel wat slecht gedaan. Met een gigantisch blauw oog en ja. een bloedneus. En ze dus heeft weer gevochten op tv. Ik heb, een, ik heb een post gezien ooit van mezelf met Van de krant de Morgen. was ja. helemaal niet van de morgen. Waar ik uh, ook heel veel bitcoin winst had gemaakt. Dat soort nee, dingen gebeurt ook. Dat is toch dan... waar je hebt, me dat is verteld. Ja, I wish, I wish my dear. Maar goed, ja, misschien moeten we even naar Gert bellen om te vragen of hij dood is. Of, uh, ja, uh, ik, nee, ik heb hem, ik heb op, hem nog gehoord. Hij ja. is springlevend, zoals gezegd. En hoe. Hè. Ja. Uh, maar uh, ja, ik vraag gewoon aan alle mensen die daarop zouden tikken of, of op drukken van alsjeblieft niet doen. Je zult het wel lezen. Uh, ja, op je... U, op u, op uw nieuwssites die je normaal elke dag volgt. Misschien heb je er wel al op geklikt of heb je al dingen gezien. Deels even in de app van Radio 2. Zonder een link erbij, die hoeven we niet. Wat de gevolgen kunnen zijn. Dus samengevat, jouw gedacht heel helder. Stop met mijn vrienden te laten sterven op het internet. Bam. Dit is haar Lomart. dagen geleden, het duurde maar heel even. Ik weet niet of het zo bedoelt. Je geeft me het idee dat ik nog lang niet weet wat ik in jouw lezen moet. See you. Leden, ik voel een connectie vind je cute en sexy nee. En nee Ja jij hebt mij veranderd Je aderen en je handen Ik hoef niemand aan Het is 18 over 8 bij ons nog altijd James Cook. Zalige mens, laten heel veel mensen weten. Met een heel helder gedachte, James. Herhaal nog even. Stop met mijn vrienden te laten sterven op het internet. Want overal verschijnen het ja, van die fake berichten. Hè. En bij Natalie is dat al veel gebeurd. Ja, ja, ja. ja dus ook bij Gert Verhoost. Maar dus niet op klikken, want ja. Nee, het is, is een steeds groter wordend probleem. En Johan Broos zegt dat ja, het het beste om deze Facebookpagina's te rapporteren als oplichting. Hoe meer mensen die doen, hoe sneller dat ze eraf gehaald worden. Ja. Er zijn ook, ja, dat gaat verre, mannen. Er zijn ook altijd van die fake profielen die ook worden. Ik krijg daar dan berichten van, hè, van ja, screenshots. Ja, klopt. Dat mensen naar mij sturen. James, dit ben jij toch niet? En daar staat dan werkelijk op. Um, Hé, hey, wat leuk dat je mijn fan bent. Um, kunnen, we, uh, kunnen we wat verder praten? Ik wil wat meer contact met mijn fans. Het gaat Want nog verder. Mensen kan... doen dat en die worden, dan wordt er geld gevraagd. Ja. Op Facebook worden er ook dan fake profielen aangemaakt van bekende mensen. Je kan zelf niet zien dat er van jou een fake profiel is aangemaakt. Ah. Ja, dus die reageren dan op post, bijvoorbeeld op Radio 2, een tijdje geleden gehad, en waarin je aankomt, van, hallo, leuk dat je reageert, maar doe vooral mee met deze wedstrijd waarin je kan Hubbel de Pup winnen. Maar je ziet dat zelf niet, dus ze gaan zo ver... Ze blokkeren jou. Ja, ze blokkeren ja. jouw profiel. Ja, ja, dat is griezelig. hè En ik, ik post dat dan altijd, hè, van, je moet dat dan rapporteren. Ik zou ja. zelf niet weten hoe je dat moet doen. Maar goed, ik, ik zeg dat het rapporteren. Als je, en die, die verdwijnen dan wel weer. Maar een week na nou, we schijnt er weer een nieuwe. We gaan zo meteen even bellen met uh, een kenner. Tim Verheij, de vriend van de show en vooral de 14 nieuwskenner van Facebook. Wat je daar eventueel kan tegen doen en waar het allemaal plots vandaan komt. Volgende Staks. week vieren we de Week van de Belgische Muziek. En daarom zetten we de allerbeste hits van bij ons op een rij. Radio Radio 2 Stem nu via radio2.be en luister vanaf vrijdag 10 dagen lang op Radio 2 BNBN. Exclusief op DAB Plus en VRT Max. De saloncondities bij Skoda klinken dit jaar niet alleen zo, maar ook zo.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 Skoda. Info en voorwaarden bij een verdeler of op skoda.be Voorwaardelijke overnamepremie Actie enkel geldig voor particulieren En zolang de voorraad strekt De eigen merken van Lidl, dat zijn hmm. Producten aan, wow. prijzen Meer zelfs tot en met dinsdag 15% korting op onze XXL traditionele ham hmm. Dat is maar 1,69 euro per pak Wauw Lidl, voor iedereen die telt oh, Mijn prachtig autootje. Van mij, van mij Alleen voor mij, van mij.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 Radio 2 en Let's dance. Dat mag je allemaal in de sneeuw, hoor. 24 over acht, de zon is aan het opkomen. En we hebben James Cook bij ons. Dat is altijd gezellig. Met een helder gedachte van ja, stop met mijn vrienden te laten sterven op het internet. Ja. Vooral Natalia, Gert Verhoosd. Ja, dat allemaal dat fake berichten, hè. Waanzin, wat doe je eraan? Wat doe je eraan? En wel, Tim Verheijden, die kent er alles van, van VRT Nieuws en ook van WinWin, -win, ons programma om 9 uur. Een expert cybersecurity, maar ook vooral vriend van de show. Goedemorgen, dag Tim Verheijden. Ik hoor en zie je nu in de app en VRT 1. Ja, je kent die berichten natuurlijk wel. Het is niet zomaar plots allemaal aan het gebeuren. Wat is er al een tijdje aan de hand? Het is dus al jaren aan de hand inderdaad dat er van die vooral net advertenties opduiken op Facebook, maar ik zie het de laatste tijd ook op Twitter. Hè. Je hebt van die gehackte accounts of fake accounts die plots advertenties beginnen uit te sturen, want inderdaad, Gert Verhuls is overleden, of er is iets met Natalia ik heb eentje gezien van Lieve -Gils, ja. zelfs van Ivan de Vadder en ze dwingen jou om te klikken en dan ga je terechtkomen op een nepartikel, artikel vaak van het laatste nieuws. En dan komt puntje bij paaltje, je moet investeren in bitcoins. Hè. Wat ook vaak gebeurde Bijvoorbeeld Gert Verhulst heeft iets gezegd de nationale bank is boos, klik hier om meer te weten wat dit mocht geweten zijn. Uiteindelijk zijn er oplichters die aan je geld willen zitten. En het moeilijke is, het gaat vaak over een internationaal netwerk. Je zou denken, hoe komen die mensen nu aan namen van BV's? Uh, ik vraag het mij ook af. Ik heb zelf onderzoek gedaan vorig jaar naar het Karen Dame verhaal. Miljoenen keren dat er advertenties zijn opgedoken op, op Facebook, waarin dat Karen Dame zogezegd werd gearresteerd. Het is heel moeilijk om te achterhalen wie beslist. En vandaag is Karen Dame de meest hotte BV of vandaag is het Gert Verhulst. Maar het is duidelijk dat daar een internationaal netwerk achter zit. En eigenlijk als je die artikelen verder analyseert zie je dat die vaak vertaald zijn uit het buitenland. Dus eigenlijk moet je je zorgen beginnen maken als BV als er geen artikel van je, van je Ja, James, ik zou mij zorgen maken. Ik, ik ver, het verbaast me trouwens dat er, ik heb nog geen artikelen met jou gezien, dus ik zou me, me veel zorgen maken. En ik wil toch nog um, even zeggen dat sommige rare berichten van Karen Dan wel eens waar kunnen zijn. Ja, ja oké. Het, het had waar kunnen zijn. Ja Tim Verheijden, wie, wie moet dit nu oplossen? Dat is toch, als ik kijk naar Facebook, zij moeten dat toch verantwoordelijk zijn? Ja, zij moeten dat oplossen. Um, het zijn De oplichters gaan het niet oplossen, want er valt heel veel geld mee te verdienen. Het is vaak een internationaal netwerk, heel moeilijk op te sporen. Sommige BV's twijfelen, ga ik het aangeven bij de politie of niet? Ik snap dat, je doet dat best toch. Dan heeft de politie iets in handen, ze kunnen zelf ook onderzoek voeren. Maar het is nog altijd een probleem dat bij Facebook ligt. Waarom slagen oplichters erin om advertenties te hacken, of uh, pagina's te hacken, en advertenties te blijven uitsturen die wel degelijk oplichting zijn? Dus dat probleem ja. moet mee door Facebook worden opgelost. Zij zegt, we doen ons best. Gebeurt veel, maar we krijgen niet alles opgelost. Ja, goed. Maar nee, kunnen ze Zijn er intussen al daders ooit opgepakt in zo'n zaak? Um, in zulke bv-zaken niet, denk ik. Slag om de arm. Uh, het is een internationaal netwerk, phishing wel. Hè. Phishing gebeurt wel, zeker ook bij ons. Dat je ziet dat het vaak ook tieners zijn die van die phishing-mails en sms'jes uitsturen. Maar heel concreet, dit soort nep-advertenties en bekende Vlamingen, nee, heel moeilijk. Ze zitten overal in de wereld. Dus altijd even heel goed kijken en checken en vooral niet klikken. Dankjewel, Tim Verheijden. Straks veel meer in Win-Win. Oké, okay, doe maar even lekker mee nu van je... Well, you know Dear, member When you used to be nine years old Yeah, yeah I always for you From the bottom of my soul Yeah, yeah Now that he's old enough Enough to know You wanna lead me You wanna love me so I want you to know You'll yo, make me wanna shout Lekker in zeg, Lulu en Shaut is exact half negen. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eert Jema. Goedemorgen. Vorig jaar hebben meer dan 8300 mensen een gaspoete gekregen, omdat ze zwerfvuil op straat achterlieten. Dat is veel meer dan twee jaar geleden. Controleurs van OVAM helpen de gemeente al enkele jaren om mensen te betrappen. En de komende uren kan het nog gevaarlijk glad zijn, zeker op de kleinere wegen, als je de auto of de fiets neemt. Er rijden in Limburg ook zo goed als geen bussen, en ook in Antwerpen is er hinder. Verschillende middelbare scholen zijn ook dicht vandaag. Ze geven geen les of ze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 En in Balen is vannacht een bewoner van een woonzorgcentrum Keiheuvel overleden door een brand. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. CDV focust te veel op het platteland en heeft op de kieslijsten te weinig plaats voor kandidaten uit de stad Antwerpen. Dat zegt Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Ori van de Wouwer uit Antwerpen. Uit onvrede met de lijstvorming stopt hij zelfs met politiek. CDV moet daarom op zoek naar een nieuwe lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. In Antwerpen zijn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 Twee dan ook, we krijgen een droge dag met zonnige periodes. Er is kans op enkele winterse buien bij maximaal tot 4 graden vandaag. Meer nieuws uit Antwerpen lees je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. En ook over een uurtje hier op Radio 2. In de van Radio 2 tonen we zo meteen nog prachtige sneeuwbeelden. Maar op dit moment, ja, ja gele beelden in Wallonië. Zo'n beetje yellow snow. Wat is er aan de hand, Mario? <laughs> ja, ja, gele ja, sneeuw inderdaad. In um, wel, ik begin eventjes in uh, Vlaanderen, want uh, ja, de kleinere wegen zijn hier en daar toch nog wel wat glad. En daardoor is het langer aanschuiven dan gebruikelijk op sommige ja, gewestwegen. Hè. Bijvoorbeeld richting Leuven, ook in de Vlaamse rand rond Brussel. En verder ook in de regio's Mechelen, Aalst en Nienhoven. Dat kan je toch, soms toch tot een half uur verliezen. Op de snelwegen zien we een normale ochtendspits. Op de E314 van Nederland naar Lummen moet je wel opletten voor een ongeval in Maasmechelen. 10 minuten aanschuiven daar. Naar Antwerpen zien we files van zo'n 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem. En 10 minuten vanaf Kruijbeek op de E17. De E17 van Antwerpen naar Gent zijn we aanbeland. Daar moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Kruijbeek, zie ik. Naar Brussel valt het goed mee vanmorgen? Er zijn twee files van 10 minuten te melden vanaf Peuty en van Aarschot tot Holsbeek op de E314. Verder de bindering rond Brussel, daar vertraag je een kwartier bij Woutersbrakel. En verderop nog eens een kwartier van Groot Grootbijgaard tot Vilvoorde. Ja, in Wallonië kunnen de snelwegen ten zuiden van Sambre en Maas erg glad zijn. Hou rekening met langere reistijden. En vergeet ook niet dat er nog steeds een vrachtverbod geldt voor vrachtwagens van 13 meter of langer op de E42 tussen Verviers en Sankt Viet. En op de E25 tussen Luik en Neufchâteau. En tot slot, in Antwerpen rijden de meeste trams intussen weer. Maar er zijn wel nog vertrekkingen.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 Radio 2, jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor 2.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 Just having me mm -hmm. En kontig, Frans basis. Zo blij omdat we Michael blij gespeeld hebben. Iedereen wordt daar blij van, Frans, sowieso. Goedemorgen, Bij ons, toch altijd, James Cook. Tussen nee, Peter. de Sneeuw. Ja, jullie hebben wel gedaan, hè? Dus Mene ja. die, en die wordt worden overtuigd door een van jullie redacteurs, de Bravo. Hè? Om zijn cameras aan te trekken en met een klak op zijn komt van James the Musical live in de lotto arena te gaan staan, ja. op een foto. Mm -hmm. Dan wordt hij getoond op dit scherm. En iemand van HLN pakt een foto van dat scherm. En u staat op HLN. Ja, die... Ja, die... Dus nu... Iedereen kijkt en luistert, ja. Nu ook staat... de mensen van HLN. Nu staat op HLN de papa van James Cook heeft een museum van hem. de met... journalistiek is dat. Die staat er met zijn camera's en zijn, zijn klak op. Merci, Bavo. Donald Cook, ik vind dat hij een reality-reeks verdient. Nee, papa, dat is zeker waar. Hey, Cook Cook, man. Hoe zou dat zijn? Cook Cook. Ja, daar. Ja. Cook Cook. Denk er eens over na. Moet, ik moet er niks voor hebben. Ja, dat zal wel. <laughs> Vanavond James the Musical, wat je hebt gemaakt over Meteor. Je maakt ook andere musicals als producent. Gaston en Leo, we hebben hier kaarten weggegeven, ook bij Radio 2. Oei, dat wil zeggen dat niet goed. Hoe gaat het met de verkoop? Nee, dat is niet waar, net <laughs> zoals om reclame te maken. Het ja. is bijna première. Het gaat over het leren van Gaston en Leo. Ja, ja hoe mooi wordt dat? Ja, maar Echt waar. Ik zeg dat met hand op mijn hart. Uh, het is een van onze mooiste producties uh, die wij de afgelopen 16 jaar al op de planken hebben gezet. En dan meen ik. Mijn papa is me nu aan het bellen. <laughs> dus ah, pak het even op. Pak ja, even mijn even papa op, ja. heeft juist even gebeld, sorry. Hè. Die is volledig in paniek, omdat hij nu op dingen staat. waarschijnlijk. Uh, ja. Die heeft nu toegelegd, omdat hij mij nog hoort op de ruit. Ik zal hem even terugbellen. Voilà. Ja, ja maar... maar Papatje toch. Papa. Ja. Nee, het was per ongeluk. <laughs> ah, het is per ongeluk gebeld. Klopt. Per ongeluk. Ah, dankjewel, papa. Ik heb je het teugel gestaan op HLN met uw camera's en met uw klak aan, hè? Ah ja, maar een ander een ander heb zoveel haalt, zoveel heb je gegeven. De mago, de MARO, de redacteur. Okay. Dank je wel. een Ja, maar ik vroeg me af, zou je ja, eens geen musical uh, over jouw leven maken? Dat zou toch mooi <God> zijn? Eh, nee, nee, nee. Ik zit daar op mee in een zetel. Want, nee, want ik had jou zeggen. Jij verdient dat. Want ja, jij hebt ervoor gezorgd dat Gert Verroost Ereburger wordt van Kokzijde. Ja. Nu zit je te kijken. Hoe kan dat? wel. ik ga het Volg even mee, lieve mensen. Mensen, ook van het laatste nieuws. Een tijd geleden was Gert Verhulst hier. Uh -huh. En ik vroeg hem, Gert, wanneer heb jij beslist om zoveel te delen met het publiek? En toen zei hij dit. Uh, James Cook heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Uh -huh. die, toen ik daar uh, net mee samenwerkte, vertelde hij soms dingen op tv, dat ik dacht, James, wat vertelde hij? Die is zo open. Ja, dat was ja. wel, maar ik voelde ook dat dat voor hem een bevrijding was en die had niks. En ik, ik heb, uh, ja... Ik heb, het is toch door James dat ik veel dingen zijn beginnen meer uh, vertellen en, en opener ben geworden. Kijk, ja, dus dan is de verhulsje beginnen maken, uh -huh. veel beginnen delen. Reclame gemaakt voor ons Duink, herken en daarom willen ze hem ereburger maken, dus merci. Maar merci. jongens, toch? Maar je moet niet alles naar mij zo'n draai geven, hè? <lacht> ik heb daar heel weinig weten. Ja, maar ja, jij bent hier nu, hè. <lacht> maar, ik heb hem toen ook een berichtje gestuurd, van, want H, ook HLN had dat dan weer overgenomen. Ah, ja? En dan stond dat dan ook van, de verhulsjes zijn er door James Cook. Uh, laat dat even duidelijk zijn. Nee, hè, Gert, en zijn familie hebben, hebben echt uh, de, door de zender eigenlijk met de zender te praten dat dan beslist ja. um, en ik stuurde naar hem van amai dat gaat rap zo een maar ze, heb jij nooit spijt gehad van uh, van iets waar je te open over was nee Eigenlijk niet. Van mogen ze echt alles weten. Wacht even. Nee, er komt niks meer. Je moet Nee, maar dat is ook wel zo. James, als je die zo privé ziet, dat vind ik altijd zo schoon aan u. Dat is altijd exact hetzelfde. En jij zegt ook dingen waarvan je denkt, ah ja, Maar het mooie is ook vooral, jij bent een open boek en het raakt nooit uitgelezen. Ah, oh, ma manneke, manneke toch. zo gewoon, moest nu nog een keer graag boeken lezen. Eh, wel. <lacht> <lacht> maar, eh, maar nee, nee, ik, ik, ben, ja, ik, ik ben iemand. Ik heb zoiets van. Kijk, bon, en als er dan iets gezegd wordt. wat dan weer wordt opgepikt of zo. en dat dan weer een, andere, een ander verhaal krijgt. ja, morgen is er weer nieuw nieuws. En dat dan passeert we. wel allemaal. En we gaan hier 20 kilometer naar links bij Peter. en niemand kent ons nog. Ja, dat is echt zo. James Cook, ik onthoud. Je vult dat museum van je vader Donald verder aan. Vanavond kijken we naar Play 4. James, de musical met Meteor. En Gaston en Leo, de nieuwe musical, gaat zondag in première. In de NLK, alsjeblieft. In Antwerpen. Dankjewel. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen, VRT, Radio 2. Mooie beelden van de sneeuw blijven binnenkomen Een prachtige zonsopgang, lieve mensen En onze Margot van de regio Ja, die kon je zien als je in Wiekevorst was Want daar is op een slee Met een heleboel kinderen achter een tractor Naar school gereden Er zijn ook beelden van Dat is mooi om te zien Kijk, je ziet daar glimlachend over de Wiekenvorsten Witte wow. weiden Heel goed, hè? dat is het systeem om naar, naar school te rijden? Wie zou er nog naar Lapland willen? Echt waar? Op de slee met vier kinderen en dan een tractor daarvoor. Ze ziet er een beetje bang uit. Nee, amuseert <laughs> ah, ja. dat amuseert zich. Ze kan dat. Die stem, ik ken die natuurlijk ja, wel. Dat is uh, onze nieuwe dj Xavier Taverne van Win-Win, consumentenprogramma. En die heeft hoog bezoek vandaag. Vertel eens. Ja, zeker. Iemand uit win-win die we er nog niet bij hadden gehad en dat is Kamal Karmach, vanavond op VRT1 begint het derde seizoen alweer van Anderman Zaken, daar gaat hij mee aan de slag, maar ook voor ons, hij krijgt de druk dit jaar uh, je kent het wel, hè? De, de, er wordt jou iets beloofd door de reclame, hè? waspoeder dat witter dan, wit was ja. bijvoorbeeld ja. of dat je echt maar één theelepeltje van een bepaald wasmiddel nodig hebt om je hele vaat te doen, klopt dat wel, klopt, de beloftes van reclames kloppen die, dat gaat Kamal voor ons uitzoeken Oh, een goede reclame testen, ik heb dat graag sowieso, Ja, binnenkort begint hij aan een nieuw seizoen van Andermans Zaken vanavond, mm. maar er is nog hoger, ja, net zo het is ook, hoog, ook hoog bezoek. Wel, letterlijk hoog, want het is de grootste minister uit de federale regering. Het is Vincent van Peteghem, vicepremier voor CD&V-minister van Financiën. Ook gisteren hadden we met de win-win uitgezocht dat er, of dat de uitrol van nieuwe bankautomaten dat dat, uh, niet verloopt zoals de federale regering dat wil. En dus gaan we vragen aan die federale regering en Vincent van Peteghem, waarom dat zo is. Heerlijk. Straks allemaal in de win-win. Je gaat weer veel bijleren. Dank wel.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 voor In de nieuw bed van Morris uiteraard. Kom nu naar Morris en krijg de Btw-cadeau.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 Hij is de man van geld gezocht en andermans zaken, maar hij is ook de man die van ons allemaal bij win-win een slimmere consument maakt. Hoe hij dat doet, vertelt Kamal na het nieuws.